Het weer vannacht overal regen, in het oosten nog kans op sneeuwbuien. Morgenochtend eerst droog, in de middag weer buien. Het wordt dan ongeveer zes graden. 6 graden, de dagen daarna zachter, maar wel wisselvallig. Dit was het. E Dit is Weyland Zwaan bij de ANEB. De files van de avondspits lossen nu vrij snel op. Er staan nog files op de A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Leidschendam en Zoeterwoude, 7 kilometer. De andere kant op tussen Roermond-Sveen en Hoogmade, 5. A9, Amstelveen richting Diemen bij Oudekerk aan de Amstel, 3 kilometer. ter ongeluk is de linkerrijstrook dicht. De A10 West naar Zaanstad tussen Sloten en Knoop en Koenplein, 8. En de A16 van Rotterdam naar Breda, bij Knoop Ridderkerk, 5 kilometer na een ongeluk. Maar de weg is wel weer vrij. Tot zover de verkiezing van. heeft het. En jij beleeft het. Sneeuw, sneeuw, warmte, kerst. CFM. Dit is kerst met CFM. Met nu, nu. CFM in de avond. Beyoncé. Broken girl. Ik wilde het net zeggen. Broken Hearted Girl. Een van de hits tegenwoordig van die Beyoncé's is niet meer weg te denken uit onze top 40. Hè. Luisteraars, welkom terug bij nog een uur lang gevarieerde muziek vanaf die zilveren schijfjes. Dit is het programma Music En dit is uh, James GT Taylor samen met Regina Bell. All I Want is Forever. She'll love my whole life through That's all I want Yes, yeah, that's all I want Time passes much too fast And I want to make it last Last forevermore Girl, forevermore Lopen een aantal uh, hele goede zangers rond en Het is alleen jammer dat ze niet echt doorbreken ja, Sommigen die spelen even in een bandje Beginnen dan een, uh, een solo carrière Zijn dan nog even bekend Maar daarna hoor je er eigenlijk nooit meer iets van Terwijl ze een hele warme stem hebben En dan net is één daarvan is Harry Slinger Een nummer van Bob Dylan Je zegt je wilt gaan Doe mij er niet aan Blijf hier en maak plezier Ik heb een idee En alleen voor ons twee Sinds ik je sprak aan de bar, Geheel in de war Blijf hier En maak plezier Ik heb een idee, ik heb een idee. En alleen voor ons twee Verlegen misschien we zullen dan zien alles op zijn tijd. Als je nu gaat alleen over straat, heb je voor je het weet al beste. Want kom je nu thuis? Niemand in huis, blijf hier en maak plezier, zien, ik heb een niet. En alleen voor ons twee. Alleen over straat heb je voor je het weet al eens spijt Je zegt je weet het niet meer, dus vraag ik nog een keer blijven hier en maak het plezier, ik heb een, idee. heb een idee Heel alleen voor ons twee Ik heb een idee en alleen voor ons twee. Want oh, ik heb er niet. In, de, in zijn hoogteperiode. Donnie Asmond aan Bedeweg door zo ongeveer alle vrouwen van heel de wereld. Nou ja, ik kan natuurlijk niet voor alle vrouwen spreken, maar eh, het bleek ook wel een heel knap figuurtje te zijn, hoor. En datzelfde overkwam ook Vince Gale, alleen dan bij de Countryfans. En wat door hem zelf geschreven is, I still believe in you. My time still I put you at the end of the line oh, How it breaks my heart to cause you this pain. bent wel zou willen meemaken hoor. Ze hebben één nummer gespeeld en de man achter de baan, die roept al van Het is grandioos. De mezen stroopwapels. Al bij ons eerste nummer kwam ieder van zijn stoel En men verliet het zaaltje onder een luid gejoen. We moeten nog vier uren, zo luide ons contract En verder zonder drummen, die had al ingepakt zijn laatste toevind riep een bezoeker broer. Er kwam de kastelein al misdoeden naar ons toe Hij er naar zijn schoenen toen zei hij na een poos was, was grandioos. En gister op de kermis een afgeladen tent hier was ons vrolijk trio, niet te geschikt bent. Er werd nog met stoelen, met groenten en met fruit. Het gek trok aan de stekker en alle stroom viel uit. Een grote beelden keek ons doordringend aan. Kwam hevig transpirerend en dreigend voor ons staan. Hij werkte op hun schouders tot hij de woorden koos. Grondig als. Zo rijzen wij het land door, voor glaswerk op de vlucht. En dan staan staande morgen ook nog in uren. geheugen. blijven dapper stelen, al lijkt het hopeloos. En zeggen elke avond. Grandios. En om het hartst braal En door een rustig nummer Uw disco heen de knal U nu is een pauze En wiert de eerste steen Maar als we wilden stoppen dreigde u met net handen mee Al speelden wij als gekken Het liet u onberoerd U was in slaap gevallen Of door de drank gevloerd al u het een afgang Toch zeggen wij Altos het, het was grandioos Het was grandioos Het was grandioos, elk nummer wat ze spelen Die Amazing Stroopwafels is gewoon grandioos Oeps, dit start een beetje te wild. Dat ga ik even opnieuw doen. Zo'n mooi nummer, Heaven van Doe. Dat wil je niet ergens in het midden laten starten. Hè? Dat start je gewoon helemaal vanaf het begin. Oh, thinking about our younger years. There was only you. Yeah. Kerstmuziek die eigenlijk veel te weinig gedraaid kan worden. Je kunt het maar uh, een paar keer per jaar draaien. Please come home for Christmas. Dat was Bon Jovi. En deze dame heeft ook uh, wat kerst uitgebracht hoor. Christmas through your eyes. En als u liefhebber bent van Gloria Estefan... dan weet u dat het die dame is die dat ook geschreven heeft. You choose train, train, train, train, train. train. train. Santa likes to dance. Santa likes to rocket, likes to go real fast. Santa likes to ride in the boogie boogie, choo choo train. Santa's got the L's working, working overtime. He's doubled up production on the toy production line. There's too much stuff to shoot Is coming in a boogie woogie choo choo train. Choo choo train. Dat wordt nog even gezegd door, uh, door de tractors. En uh, ik wil van dezezelfde CD eigenlijk nog één nummer draaien. En dat is een van mijn favoriete kerstnummers. Vince Fans and the Valiants. Nee, u zult het niet zo vaak horen, dit nummer hoor. Geschreven door Stone and Powers. All I want for Christmas is you. Van de, de lieve liedjes En daar past dit nummer zeker bij Geschreven door Victoria Shaw En nu uitgevoerd door Richard Schneider En die Victoria Shaw Loved by you You can tell the way I feel Just look into these eyes The fact that we have come to... It's the way 2006 als Richard Schneider deze cd laat verschijnen Loved by You En dit duet zingt hij dus samen met Victoria Shaw. Ik heb u al eens vaker verteld hoe dat het tegenwoordig gaat Je kunt hier iets in Nederland opnemen En als je het dan opgenomen hebt Dan zet je het op een mp3 file En je stuurt het naar Amerika En daar wordt dan het duet verder ingezongen Dus deze twee hebben elkaar eigenlijk nog nooit ontmoet Tenminste niet om dit nummer op te nemen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 Als deze musical de musical hair, volle zalen trekt over zo ongeveer de, de gehele wereld Althans over de westerlijke wereld En vooral dan om het eindstukje hè, Want daar kwamen ineens alle spelers naakt onder een heel groot laken vandaan En dat was voor die tijd ook al heel erg hè? Bijna net zo erg als uh, lange haren dragen datzelfde jaar, een formatie die eigenlijk nog steeds bij elkaar is en af en toe nog eens een keer wat nummers uitbrengt. Ik zal u binnenkort nog wel eens een keer wat nieuwe nummers laten horen van Fleetwood Mac. Maar nu eerst uit 69 zoals ik al zei. Need your love so bad. Need someone's hand to lead me the night I need someone's arms to hold and squeeze me tight now when the night begins I'm out of there because I need your love so bad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 Geen plaats voor u te gaan. Als u naar uh, de klok kijkt, dan uh, ziet u dat, uh, dat het bijna tijd is om uh, afscheid te nemen van u. Voor in ieder geval deze week. Maar volgende week ben ik er zeker weer hoor. Als laatste volledige plaat Mike Hucknall en. Chains of love tied my heart to you. Tell me, what are you going to do? Well.